10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Juweliers moeten niet langer hun pakjes met edelstenen via post.nl versturen. Dat heeft de federatie Goud en Zilver haar leden geadviseerd. Volgens de organisatie komen de pakjes met kostbare inhoud vaak niet aan. Overleg met post.nl daarover zou niet hebben geholpen. De federatie zegt ieder jaar tientallen klachten te krijgen... en raadt daarom de leden aan om met een andere postbezorger in zee te gaan. Bij de federatie goud en zilver zijn 1250 ondernemers aangesloten. Iran heeft een onbemand spionagevliegtuigje van de Amerikanen in handen gekregen, melden Iraanse media. Het zou gaan om een drone van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Het is ruim één meter lang en heeft een spanwijte van drie meter. De Iraanse marine zou het vliegtuigje hebben onderschept toen het Iraanse luchtruim werd geschonden. Hoe dat precies in zijn werk ging en wanneer het gebeurde is niet bekendgemaakt. De mogelijke vangst is het derde drone-incident tussen Iran en de VS in een jaar. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Het laat zien dat er een ja, toenemende drone-oorlog is tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar dat waar andere landen uh, ja, leidzaam moeten toezien... de Iraniërs in ieder geval iets terug proberen te doen voetbalclub Nieuw Sloten uit Amsterdam is de laatste tijd al vaker in opspraak geraakt vanwege geweld rond het veld. De B1 van Nieuw Sloten is al eens gewaarschuwd omdat spelers een scheidsrechter hadden uitgescholden. Dat meldt de Amsterdamse sportwethouder van de Burg. Die hebben een uh, tijd geleden uh, collectief zich uh, verbaal misdragen richting uh, de, uh, de scheidsrechter. En hebben daar toen ook van uh, uh, schorsingen voor gekregen en als team ook een gele kaart gekregen van de vereniging. Die heeft gezegd nog één keer we trekken uit de competitie. En er is een incident geweest met een, het A1-elftal van de club. En dat heeft tot, tot langere schorsingen geleid van uh, 9 en 18 maanden. Drie leden van de B1 zitten nu vast vanwege de mishandeling van een grensrechter van buiten Boys. De man van 41 overleed gisteren. Inmiddels heeft de KNVB een gesprek gehad met het bestuur van buiten Boys. De club hervat vandaag de trainingen. Sinds vandaag is er weer een papieren spoorboekje te kopen. Het is een verkorte uitgave, alleen de tijden van de Intercity staan erin. Dns gaf schafte het gedrukte gele spoorboekje twee jaar geleden af. En vond de digitale versie voldoende. Nieuwe spoorboekje is een initiatief van de website treinreiziger.nl en reizigersorganisatie Rover. Juist als je wat meer wil weten is het handiger om het eventjes op papier te bekijken. En ook als je onderweg bent, onder het feit dat een aantal mensen tegenwoordig het ook allemaal in de telefoon kunnen opzoeken, is het toch handig om een boekje te hebben. Wij hebben daar veel vragen over gekregen. En uh, we hebben daarom ook dat boekje uitgebracht. Uh, alleen met de Intercity-diensten trouwens, want het is een mini-spoorboekje. Maar ja, het is wel handig. Het nieuwe spoorboekje is rood en het is gebaseerd op de dienstregeling die komende zondag ingaat. Het weer bewolkt, op veel plaatsen buien, hier en daar met hagel en onweer. 5 graden wordt het in het oosten, 7 graden aan zee. En er staat een matige en aan zee vrij krachtige tot harde westelijke wind. Ah, en de verkeersinformatie staat nog file op de ring A10 tussen Schellingwoude en Zeeburg, 2 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de linkerrijstrook. Op de A15, gork richting Rotterdam bij Hardingsveld giesendam 2 kilometer. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... 5 kilometer van knooppunt Kleinpolderplein. De A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar staat 6 kilometer. Ook daar staat een auto op stil. De rechte rijstrook is dicht. Ah, dat is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI. <laughs> Moet hij wel beter afgesteld worden. Hoe goed de uitzendkracht ook...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ouderen blij met risicovoller beleggen. Pensioenfonds Brood blijft twee maanden schimmelvrij door nieuwe techniek. Een verslaving ontstaat door automatisme. Dus het is geen kwestie meer van willen, maar een kwestie van moeten. En dat hoort van het van Mart Smeets. Het is zes over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. GELUIDEN. Oudere organisatie Anbo is blij met het plan van pensioenfonds Zorg en Welzijn... om over te stappen naar een nieuw pensioensysteem. Het pensioenfonds voor de medewerkers in de zorg wil meer risico's nemen... met beleggingen in ruil krijgen gepensioneerden... dan naar verwachting een hoger pensioen. Lianne den Haan, goedemorgen. U bent directeur van de AMBO. Waarom bent u daar zo blij mee? Nou, omdat, uh, wat je net zelf al zei, in ruil uh, voor het meer risicovol beleggen kunnen gepensioneerden, maar ook zeg maar, werkenden, een hogere indexatie verwachten van hun pensioen. Uh, en dat is natuurlijk heel fijn in het kader van het behoud van koopkracht. Ja, maar de, maar, uh, de lessen van de afgelopen tijd is toch, uh, juist, zijn toch juist dat je niet risicovoller moet beleggen om te voorkomen dat die pensioenpot over een jaar of tien leeg is? Nou, de les van de laatste tijd is met name dat het pensioenstelsel, hè, de uitkering van de pensioenen en de indexatie van de pensioenen toch al niet zeker was. En het is natuurlijk niet zo dat je zomaar ongeklausuleerd kan gaan beleggen. Er moet natuurlijk goed gekeken worden naar de financiële positie, naar je deelnemersbestand, naar je toekomstperspectief. Nou, er komt een profiel uit en er wordt er binnen bandbreedte, die ook gemonitord wordt door de Nederlandse Bank kan er belegd worden. Uh, dus het is niet zo dat het maar gewoon uh, ongelimiteerd uh, uh, kan. Nee, maar meer risico nemen is toch, staat toch haaks op de lessen... die we net hebben geleerd, namelijk, die zijn minder risico nemen. Nou, de meer risico nemen, dat valt op zich ook wel mee. Natuurlijk, als je zeg maar, meer risicovol kunt beleggen, loop je dat risico ook. Maar door bijvoorbeeld de, de risico's of de effecten van die risico's uit te smeren over tien jaar... heb je maar één tiende deel per jaar, zeg maar, wat ook een effect geeft op de uitkering van de pensioenen. Dat is maar heel erg weinig. En um, het effect zeg maar, dat je sowieso de indexatie kunt garanderen, dat is natuurlijk heel erg welkom. Dat geeft koopkrachtbehoud van gepensioneerden, maar geeft ook dat de opbouw van de werkende pensioenen uh, over 20, 30 jaar ook gegarandeerd is. Nou, die garantie kan niemand geven, toch? Nee, maar dat kan nu ook niet. Nee, maar toch helemaal niet als je meer risico voor gaat beleggen? Jawel, want uh, daar is natuurlijk heel goed naar gekeken. Wat ik net ook al zei, je kunt niet ongeklaustuleerd uh, beleggen. Dat moet ook in de hele governance straks afgesproken worden. Daar wordt nu ook naar gekeken. Uh, de Nederlandse Bank monitort dat, dus je krijgt bepaalde bandbreedtes waarbinnen je dat risico mag lopen. Dus dat is allemaal verantwoord. Martin Pikaard, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de AVV, alternatief voor vakbond, schrijver van het boek De Pensioenmythe. Net zo enthousiast als uh, mevrouw Den Haan. Nee, wel wat, wat minder enthousiast. Uh, ik denk dat het op zich goed is dat er afgestapt wordt van de harde garanties die mensen op papier krijgen. Want de, de, de praktijk heeft wel waargemaakt, heeft wel duidelijk gemaakt dat die niet uh, te houden zijn. Ja. Dat die niet houdbaar zijn. En uh, dat die op dit moment eigenlijk betaald worden door jongere generaties. Ja. Dus uh, zeg maar de richting om. Uh, meer lijn te brengen tussen de, zeg maar, de papieren toezeggingen... En, en daadwerkelijke vermogensbeheer, dat is wel een goede. Ja, nou zegt mevrouw Den Haan dat die risico's... met name ook voor de jongere generaties, dat je die deels wegneemt... door nu een risicovolle te gaan beleggen, want dan zijn de rendementen hoger. Ja, die lijn kan ik niet helemaal volgen. Um, ik heb begrepen dat uh, zorg en welzijn zeg maar, kortingen wil gaan uitsmeren over zo'n tien jaar. Ja. Uh, en dat lijkt me eigenlijk veel te lang. Waarom? Uh, nou ja, uh, als er nu een korting komt... Uh, dan moet je die denk ik veel sneller nemen, want het is, om te beginnen is het, is het bijna niet uit te leggen... als je, laten we zeggen, als, je, als er nu een klap op de beurzen komt en je gaat dan in 2022 daar nog eens wat van voelen... Ja. dat je dan mensen moeten uitleggen, ja dat was omdat, weet u nog, tien jaar geleden... Nou ja, ik denk maar, dat er dan heel veel druk komt vanuit de pensioneerden om dat snel ongedaan te maken. Maar mevrouw Den Haan zegt net, als je het over een langere periode afsmeert... dan betekent dat minder koopkrachtverlies op korte termijn. En dat kun je wel uitleggen, toch? Ja, dat, je dat, zeg maar, dat, je, dat begrijp ik wel. Je kunt heel goed aan de gepensioneerde uitleggen. dat je van die klap maar een klein stukje voelt. en dat de rest naar voren geschoven wordt. Ja. Dat, dat kan je aan de gepensioneerden heel goed uitleggen. Ja. Maar vanuit jongerenbelang is dat heel erg slecht. dat dat zo, zo lange termijn moet afges wordt uitgesmeerd. En bovendien, in feite zitten we de laatste jaren natuurlijk al een hele tijd. zaken naar voren te schuiven. Dus als je dit zou gaan invullen. dan zou je, dan zou je toch eigenlijk eerst met terugwerkende kracht wat reparaties moeten doorvoeren. Ja. Mevrouw Den Haan? Ja. Reageert u daar eens op? <laughs> nou ja, kijk. Ik denk dat dat op zich wel meevalt. Nogmaals, het uitsmeren over tien jaar is natuurlijk niet alleen maar voor de gepensioneerden... maar ook voor de opbouw van de werkende pensioenen van belang. Uh, en ja, wat ik net ook al zei, de verlagingen van de afgelopen jaren... laat ook zien dat die zekerheid in het huidige pensioenstelsel niet is. Nou, die, dat komt er straks ook niet. Um, en wat denk ik wel heel belangrijk is... is dat we in die governance goed gaan vastleggen hoe je dat vervolgens moet doen. Want niemand wil natuurlijk dat de jongeren kind van de rekening zijn straks. Nee, maar met pensioen... meneer Pikkaat zegt dat gaat gebeuren op deze manier? Nee, kijk, de, de, de solidariteit zeg maar, in het pensioenstelsel is van allergrootste belang. Dat moeten we echt goed voor ogen houden. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat die regels, daarom omdat rondom dat risicovol beleggen, ja. dat dat voor jongeren niet negatief uitpakt. Daar maar toch, wij... nog, toch nog één poging uh, tot een kritische vraag. Um... Het is, eh, als je economen hoort, dan zeggen ze allemaal... de bomen groeien gewoon de komende 10, 20 jaar niet meer... In, tot in de hemel hier in dit deel van de wereld. We zullen op een andere manier om moeten gaan met economische groei... en eh, met wat zij dan noemen sustainability, met een goed Nederlands woord. Met andere woorden, bent u niet heel erg ouderwets met uw eh, economisch model? Aan wie vraagt u dat? Aan u? Aan mij. Ja. <laughs> Maar waarom zou dat ouderwet zijn? Omdat, dat omdat, omdat we de komende jaren veel minder groei moeten verwachten dan de afgelopen jaren. Dus dat de, de, de standaard economische modellen van beursgroei... die over een, een periode van 30 jaar altijd behoorlijk in de plus heeft gezeten... dat dat nog maar zeer de vraag is of dat de komende 20 jaar ook nog zo zal zijn. Ja, natuurlijk. Maar kijk, door de, de, de, de regels waar de pensioenfondsen nu op dit moment aan vastzitten... is het onmogelijk om die economische groei ook verder te bevorderen. Ja. Uh, dus dat is wel belangrijk dat we daarmee aan de gang gaan. En als je naar een ja de tijdsposities van pensioenfondsen kijken, die is buitengewoon goed. Ja. Als je kijkt naar zorg en welzijn... die hebben 65% belegd in zakelijke waarde, 8% rendement. Dat is prima. En dat hebben de meeste pensioenfondsen de afgelopen jaren toch nog gedaan. Ja. Meneer Pikkaard, overtuigd nu? Nee, absoluut niet. Nee, kijk, een, een stap die ook nog gemaakt moet worden bij het pensioenfonds is dat er individuele eigendomsrechten worden toegekend. Want ja, die solidariteit, dat is een heel mooi woord, maar in de praktijk betekent het eigenlijk steeds dat de solidariteit van jong naar oud gevraagd wordt. En dat keer op keer, waardoor de pensioenvooruitzichten van jongeren al tientallen procenten lager zijn dan die voor huidige gepensioneerden, terwijl ja. ze veel meer betalen en ook veel langer daarvoor moeten werken. Ja. Dus, Goed, uh, ja, u bent niet overtuigd? Um, Ik ben absoluut niet overtuigd, nee. nee mevrouw de Haan uh, vindt het wel een goed plan. Het zal uh, zeker niet de laatste keer zijn dat we hierover hebben gesproken. Nee. Discussie gaat voort. Ik dank u zeer. Allebei. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Waar komt verslaving vandaan en waarom is het nooit genoeg? In deel 2 van Succesvol Maar Verslaafd. Het mechanisme van een verslaving met reclameman Don Schorthorst. Hij was jarenlang verslaafd aan drank en cocaïne. Gemaakt door Ingeloe Stol. Sex en rock and roll. Uh, het, het was gewoon een groot feest, maar het was een fantastische tijd. Het was een fantastische tijd toen ik in die reclame begon. Toen vond ik dat ook een soort warmbad, waar ik uh, geweldig van kon genieten. En ik vond het een uitdaging om dingen te bedenken die de hele wereld zou bewonderen. Ton Schothorst, een van de bekendste reclamemannen van de jaren tachtig. Hij maakt succes met reclames als het Zwitserlevengevoel en Melk de witte motor. Maar al gauw raakt de reclameman verslaafd aan sterke drank en cocaïne. Die eerste keer dat ik cocaïne probeerde, wist ik gelijk, this is magic... Want die cocaïne die stelde mij in staat om door te blijven drinken. zonder dat ik omviel. Dus het was eigenlijk een soort medicijn voor me. Wat deed die cocaïne met u? Het, het, het, het, het hield mij eh, dynamisch eh, aan de slag. En het, het gaf mij, en achteraf bleek natuurlijk een artificiële eh, energie. Maar het gaf me energie. En uh, ik, ik uh, vergat het brak zijn, het uh, kater hebben. Uh, al dat soort fenomenen, dat voel je niet meer. Want als je kookt tot je had genomen, kon je weer door. Volgens GZ-psycholoog Wenke de wild van het jellinek... heeft het mechanisme van een verslaving te maken met automatisme. De prettige kanten van het middelengebruik... dus dat belonende effect van alcohol of drugs... het je steeds prettig voelen, dat dat als het ware een automatisch patroon wordt. Dus mensen beslissen niet meer per moment dat ze middelen willen gebruiken... maar het wordt een, wordt een automatisme, uh, wat je heel moeilijk kan doorbreken. Mensen met een verslaving hebben er last van dat ze veel drang voelen... een hunkering voelen om middelen te gebruiken. En uh, die zorgt ervoor dat je steeds weer naar de alcohol grijpt... of steeds weer naar de drugs grijpt... Um, en er moeilijk van af kunt blijven. Ik leefde bij de gratie van de 5, 6, 7 gram cocaïne... die ik naar binnen snoof per dag. Ik leefde bij de gratie van die anderhalve liter uh, hardlik. En de wijnen en weet ik veel wat. Had u nooit genoeg? Nee. Ik kon rustig uh, helemaal doorzakken in de kroeg... met een stel maten van mij. En dan uh, bij sluitingstijd wegrijden... En dan zat ik in mijn auto en dacht ik, welke kroeg is nog open? En dan moest ik nog, alsof ik nog zo'n dorst had. Waar komt die drang van maar doorgaan en nooit meer stoppen vandaan? Ja, dat is echt een belangrijk kenmerk van verslaving. Dus de drang die je voelt om te willen gebruiken, om te moeten gebruiken... Um, en dat controleverlies. Dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke aspecten van verslaving... en um, die het verschil maken tussen middelengebruik en verslaafd zijn... En wat er eigenlijk in je hersenen gebeurt... is dat als je middelen gebruikt, dat er een neurotransmitter wordt vrijgemaakt. Dat is een stofje in je hersenen. En dat zorgt voor een heel sterk belonend effect. En dat stofje heet dopamine. Maar mensen die verslaafd raken... die gebruiken niet meer omdat het even dat prettige gevoel geeft... maar die gebruiken omdat hun lijf en hun hersenen steeds aangeven... dat ze moeten gebruiken. Dus het is geen kwestie meer van willen, maar een kwestie van Moeten. Je hele lijf en je hele brein is eigenlijk ervoor geprogrammeerd om als een soort automatisme steeds te gaan gebruiken. Word je nu makkelijker verslaafd onder bijvoorbeeld hoge werkdruk? Of als je succesvol bent in de reclame of als arts of als sporter? Dat kunnen uh, voor mensen redenen zijn om meer te gaan drinken of meer drugs te gaan gebruiken. Maar niet al die mensen raken verslaafd. Ja, dus dat overmatig gebruik, dat wordt over het algemeen pas een verslaving als je ook een zekere aanleg hebt om door dat middelengebruik verslaafd te raken. Don Schothorst is inmiddels 11 jaar clean. Hij is een verslavingskliniek gestart waar hij vele mensen zoals zichzelf tegenkomt. Mensen die op de toppen van hun tenen lopen, die aangesproken personality hebben... die zijn extra gevoelig voor eh, obsessief gedrag. Ze gaan altijd een stapje verder. Dat is ook een deel van de reden waarom ze succesvol zijn. Ze gaan altijd verder dan de gemiddelde persoon. En dat is heel positief. Maar het geeft ook aan dat daar die mateloosheid eerder kan toeslaan. Hoe uitgesprokener de persoon, hoe meer kans erop is... dat hij dat ook aan de verleidingen van verslaving ten onder gaat. Hoe groter de geest, hoe groter het beest. Morgen in de serie Succesvol maar verslaafd... Door het taboe van verslaving in het bedrijfsleven... worden werknemers er niet op aangesproken. En dat kost geld. Maar laten we het ook heel zakelijk bekijken. Het gaat om dat je een beleid gaat creëren... waardoor je zo min mogelijk financiële schade gaat oplopen. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedeborgennederland.nl Straks brood blijft twee maanden schimmelvrij door nieuwe techniek. Maar eerst het ochtendhumeur. Hier is Mart Smeets. Zondagavond laat, in de auto, terugrijdend naar huis... hoorde ik het bericht over de radio. Grensrechter aangevallen, jeugdspelers in elkaar gezakt, ziekenhuis... en we hadden het erover, het moet toch niet gekker worden? Het waren jongetjes van 15 of 16. Wat was er gebeurd? Wat een gekke, wat een idioot? Er was iets van verbijstering bij ons. Maandagmiddag, weer in het nieuws. Mishandelde grensrechter klinisch dood. Ik weet niet wat uw allereerste gevoelens of gedachten waren... Maar ik voelde iets van misselijkheid in me opkomen. en een stuwing van tranen. Klinisch dood. Een 41-jarige man, een vader van een jeugdvoetballetje. wordt dermate getrapt dat hij zoveel hersenletsel oploopt. dat hij. Ik denk terug aan zondag en probeert te reconstrueren. Een grensrecht, er wordt achterna gezeten door drie jeugdvoetballetjes. Ze schoppen hem neer, ze schoppen hem zo hard, niemand komt ertussen. Wat is daar gebeurd? Waarom is niemand daartussen gekomen? Dat is een vraag. En er komen nog veel meer vragen naar boven. Over schuld en boete en wat doe je hiermee? Over discriminatie en over gespannen verhoudingen voor de toekomst. Als die club van die jongetjes ergens komt spelen... en over de KNVB die iets zal moeten doen... En over de ophanden zijde volkswoede die bepaald niet het beste in ons naar boven zal brengen. En er zal gesproken worden over een minuut stilte of het totaal afgelasten van het voetbalweekend. En er komen menswetenschappers die dit gaan verklaren. De politiek zal zich er uiteraard mee gaan bemoeien. En het gaat een beetje broeien in de samenleving. En dan hoop ik alleen maar dat het alsjeblieft rustig blijft. En dat verstandige mensen die op scharniergevrichten in onze Nederlandse samenleving bezig zijn... ook hele verstandige dingen zullen doen. Waarom in hemelsnaam deze agressie? Het enige dat je kunt doen als Nederlandse burger... is het een enorme compassie hebben met de familieleden van de grensrichter. En ook probeer rustig te blijven en laat je niet leiden... door gekke, opborrelende, misschien wel snel uitgesproken slogans... die vervelend en racistisch en mensonvriendelijk zijn. En dat zal best moeilijk zijn, maar beheersing op vele vlakken... lijkt me nu op zijn plaats... Fysiek geweld is iets verschrikkelijks. Het hoort niet in onze maatschappij thuis, maar soms steekt het de kop op. We horen eigenlijk met z'n allen collectief te rouwen en te wenen. Bart Smeets, morgen, het ochtendtumeur van Koos Postema. Sven Emmensol met Hoepla. Het is uh, bijna vijf voor half elf, dames en heren. U luistert nog steeds naar de Caro op Radio 1. Wetenschappelijke doorbraak. Een Amerikaans bedrijf heeft een techniek ontwikkeld... een nieuwe techniek ontwikkeld om brood twee maanden schimmelvrij te bewaren. Mijn Hoen, goedemorgen. Goedemorgen. Ambachtelijk broodbakker onder meer voor toprestaurants in dit uh, land. Wat is dat voor techniek eigenlijk? Nou, Het schijnt zo te zijn dat het een techniek is waarbij de, de schimmel... die ervoor zorgt dat het brood echt groen uitslaat... nadat je het uh, in een plastic zak bewaard hebt dat die er niet meer is. Dus die kiemen van die schimmel of die sporen van die schimmel, die zorgen voor het ontstaan van de bacterie later in het bewaarproces, die wordt gedood. Dus die schimmel komt niet. En waar wordt die schimmel mee gedood? Uh, die wordt gedood, tenminste nou, wat ik ervan begrepen heb. Het is een Amerikaans onderzoek. Ik ben, niet, ik ben geen onderzoeker, maar wat ik begrepen heb is dat die gedood wordt met een bepaalde straling. Ik denk dat het vergelijkbaar is misschien met een magnetronachtige straling, om voor ons het een beetje duidelijk te kunnen maken. Lijkt me niet zo heel gezond. Nou, dat lijkt mij ook niet. En ik vraag me ook af wat de toepassing voor onszelf uh, zou kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat het brood houdbaar maken, 60 dagen... dat dat interessant is op het moment dat je voedselpakket gaat droppen... in een gebied waar, uh, waar, waar, waar mensen honger hebben. Uh, maar ik denk dat, uh, dat voor ons dagelijks bestaan... dat het niet zo'n hele, hele nuttige uh, techniek is. Het zal, A, zal het kosten met zich meebrengen. En B, is ook maar de vraag of dat brood nog lekker is na, na 30 of 40 dagen. Ja. Kijk, het gaat puur om dat de, dat de schimmel niet ontstaat. Maar dat wil niet zeggen dat het brood natuurlijk niet uitdroogt... uitbakken wordt en, en eigenlijk niet meer te eten is. Nee. Nou, heb ik altijd begrepen... Dat heel vers brood, zelfs minder gezond is, dan brood dat wat langer op de plank ligt. Nou, dat zou kunnen zijn als het brood nog niet helemaal afgekoeld is. Want het brood, wat, wat, brood uh, wat er mee gebeurt als het uit de oven komt, hetzelfde als je rijst gekookt hebt, dat gaart na op het moment dat het, uh, dat, het, uh, dat het af aan het koelen is. Dus kijk, als het niet helemaal gaar is, eet je eigenlijk een product wat niet helemaal gaar is. En dat is niet gezond voor je spijsvertering. Maar als het echt helemaal afgekoeld is, op kamertemperatuur gekomen is en, en, en nagegaard, dan, dan is de gezondheid gelijk aan, aan die van twee dagen later. Ja, Goed, nou ja, dus nu uh, een nieuw middel om die schimmel te bestrijden. Ja. Het is overigens niet eens de schimmel die het eten uh, uh, uh, uh, qua smaak verpest, geloof ik, hè? Nou ja, volgens mij niet. Want kijk, het brood, het, wat, wat natuurlijk gebeurt op het moment dat het brood gebakken is... dan, dan draait het proces van, van uh, het zetmel eigenlijk... Die dat vocht opneemt op het moment dat het brood gebakken wordt, draait zich om. Dus die zetmelkorreltjes gaan het vocht langzaam loslaten. Dat is het oudbakken worden van brood. En dat, gaat, dat proces wordt hiermee niet gestopt. Het enige is dat die schimmel niet ontstaat. Maar het brood wordt wel degelijk oudbakken en droog en daardoor ook minder smeuig en, en het mondgevoel verandert überhaupt. Los nog van dat het ook zo goed, goed zou kunnen zijn. Dus dat de smaak achteruit loopt. Dat is natuurlijk niet getest in dit onderzoek. En uh, je zou dat wel weer kunnen oplossen door, door bijvoorbeeld te gaan werken met, uh, met emulgatoren en vetstoffen die ervoor zorgen dat, dat het water veel minder snel verdampt. Dan zou je dat brood langer mals kunnen houden. Dat gebeurt ook al voor een gedeelte in het Nederlandse brood met name. Um, maar goed, ja, om naar 60 dagen houdbaarheid te gaan. Ik denk dat dat onmogelijk is. Dat je na 40 of 50 dagen nog een broodje hebt wat echt lekker zacht en, en smeuig aanvoelt. Ja, een Fransman dan, uh, gaat je mee gaan kijken denk ik, als je ah, zet kippen Het Ja, ik word echt gek, want ja, halen <laughs> natuurlijk drie keer per dag vers stokbrood. Dus dit is natuurlijk, uh, de, <laughs> dit is echt vreselijk in die optiek, ja. Uh, nou bak jij voor onder meer toprestaurants, ja. uh, je brood is uh, beroemd onder liefhebbers. Uh, ja. Uh, dat moet een uh, ware horror voor je zijn, nou, of Nou, dit is wel echt een horror. Ja, kijk, wij maken, <laughs> wij maken natuurlijk dagvers brood en dat wordt in restaurants inderdaad gebruikt. Het is, het is, het is, we maken Frans brood, hè, dus ik maak eigenlijk helemaal geen boterhammetjes brood. Dit is echt een rustiek brood, wat met een mooie korst knapperig moet blijven en gegeten ja. moet worden op het moment dat het knapperig is. Ja. Ja, en na, na een dag is het dan niet meer knapperig. Dus laat staan na 60 dagen. Dus de, deze, deze techniek is denk ik, uh, voor, voor, ja, weet ik wel zeker, voor mij niet interessant. Maar ik denk ook niet voor, want het werd snel gerelateerd aan... een oplossing voor de grote hoeveelheid brood die weggegooid wordt in Nederland. Het yeah. Van al het voedsel dat wij tot ons nemen, uh, nou ja, schijnt brood het meest weggegooid te worden. Yeah. En daarin, in dat licht werd er gekeken naar mogelijkheden van... misschien gooien we dan minder brood weg op het moment dat het langer houdbaar is. Maar ik geloof die, die, die link niet. Ik denk dat, dat wij brood weggooien om een andere reden. Ik zou ook niet weten waarom we zoveel brood weggooien. Maar dat heeft denk ik niet te maken met de houdbaarheid want bij mijn gemiddeld gezin gaat er volgens mij één brood per twee dagen doorheen. Dus dat, ik denk dat die 60 dagen, die haal je nooit. Ja. Je zegt, ik, ik bak Frans brood. Heb je het ook in Frankrijk leren bakken eigenlijk? Ja, ja ik heb het leren bakken in Rouen op een, op een Franse bakkerschool. Dus ik ben gediplomeerd Frans broodbakker. En heb daarna in de praktijk in Parijs twee jaar echt in een, een houtgestookte steen over dat, uh, dat uh, echt geleerd in de praktijk. Ja. ja. Goed, eh, het bedrijf dat dit heeft ontwikkeld overigens kan binnen tien seconden een schimmel opsporen en elimineren. elimineren. Ja. Lekker brood lijkt me dat. <lacht> Ja, zij kijken natuurlijk niet naar de, naar de, naar de culinaire aspecten van, van die techniek, denk ik. Het is op zich heel knap dat ze dat kunnen. Het zal waarschijnlijk behoorlijk ja. wat toepassingsmogelijkheden zullen er te vinden zijn op allerlei gebied. Ja. En het is bijzonder dat ze ook, ook ontdekt hebben dat dat dus ook bij brood uh, effect heeft. In, in de zin van dat die helemaal niet ontstaat. Ja. Maar ik denk dat we daar verder in Nederland weinig mee kunnen. Misschien gewoon de hoeveelheid brood kopen die je nodig hebt in plaats van te veel. Exact. Een halfje bestellen. Exact. bijvoorbeeld voorkeur vers gebakken. Ja. En mensen kunnen het ook zelf bakken, hè? Zo ingewikkeld is het nou ook weer als nee, je de skills niet, hebt. Nee, helemaal niet. Er zijn hele makkelijke recepten uh, uh, te vinden die, uh, die het thuisbroodbakken absoluut uh, haalbaar uh, houden. En ook leuker dan, dan, dan maar één keer doen. En lekkerder ook, hè? En lekkerder. Menno Toen, ambachtelijk broodbakker. Ja. Geleerd in Frankrijk. En ja. leverancier van toprestaurants. Ik dank je wel. Graag gedaan, hm. Sven. Dag. Tot de volgende keer. Uh, het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. We gaan schakelen met een gele bus ergens in Nederland. Nee. En in die bus zit Naida. Goedemorgen, Naida. Hi Sven, goedemorgen. Ik uh, zit in de bus. Het zonnetje schijnt hier in Rotterdam bij de Erasmus Universiteit. Want we gaan het straks hebben over het schorri morri van Amarantis. Ja, en inmiddels weten we ook dat het bij IJmeren ook niet goed gaat. De vraag is, hoe gaan we deze bestuurders aanpakken? Want het wordt toch echt tijd dat ze worden aangepakt. U hoort het zo meteen in lijn 1 na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Juweliers moeten niet langer hun pakjes met edelstenen via PostNL versturen. Dat heeft de federatie Goud en Zilver haar leden geadviseerd. Volgens de organisatie komen de pakjes met kostbare inhoud vaak niet aan. Overleg met PostNL daarover zou niet hebben geholpen. PostNL erkent dat er klachten zijn. Pakketjes worden gestolen, zegt een woordvoerder. En wijst op de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciaal beveiligd pakjesvervoer door een dochter van PostNL. De omzet in de bouw is in het derde kwartaal met ruim 4% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen steeg met 25%, zegt het CBS. Door de aanhoudende malaise heeft de sector in de eerste negen maanden van dit jaar een omzetverlies geleden van 6%. En de middelgrote bouwbedrijven doen het zeer slecht, komen uit op een omzetdaling van 25%. En voor de derde keer binnen een jaar heeft Iran een onbemand spionagevliegtuigje van de Amerikanen in handen gekregen. Dat meldde Iraanse media. Het zou gaan om een drone van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Iraanse marine zou het vliegtuigje hebben onderschept... toen het Iraanse luchtruim werd geschonden. Het zijn de hoofdpunten. anwb ah, kees informatie. We vielen op de A2-eindhoven Maastricht... tussen Maastricht, en Airport, en knopen kruisdonk... drie kilometer na een ongeluk. Op de ring A10 tussen Schellingwoude en Zeeburg, twee kilometer... staat een vrachtauto stil op de rechter rijstrook. a 20 gouden hoek van Holland tussen het en het Spaanse polder... vijf kilometer... Want A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven, 4 kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen, dames en heren. Het nieuws over het Amarantis debaco is de afgelopen dagen niet te missen. Wanbeleid, zelfverrijking, vriendendienstjes. Dienstjes, het lijkt een totaal falen van bestuurders en toezichthouders. Overheid, accountants en de onderwijsinspectie. Kortom, het deugt van geen kanten. De scholenreus viel vorig jaar augustus om vanwege een miljoenen tekort. Terwijl de bazen in mooie leaseauto's reden en een kantoor op de Zuidas hielden... verloren uiteindelijk 250 mensen hun baan. En kregen leerlingen niet het onderwijs waar ze recht op hadden. Die minister... Gaat ze nu bekijken of ze de auto bestuurders strafrechtelijk kan aanpakken? Maar ja, de vraag is: waarom nu pas? Waarom lijkt het alsof dit Morri zo vaak de dans ontglipt en betaald thuis mogen gaan zitten als ze niet presteren? En waarom wordt er niet ingegrepen in deze organisaties? Ja, anders blijven ze belastinggeld als monopoliegeld uitgeven en dat willen we niet. Kortom, waarom ontglippen wanbestuurders de dans? Welkom bij Lijn 1 about you, the way you make me Ja, you can run but you can't hide. Uiteindelijk willen we allemaal gerechtigheid. Onze stelling van vandaag in lijn 1 luidt: bij wanbeleid met publiek geld moet de Tweede Kamer keihard ingrijpen. Anders doet blijkbaar niemand het. Wat vindt u daarvan? Reacties graag naar 0800 1121. Of lijn 1 apenstaartje ntr.nl Twitter kan natuurlijk ook hashtag lijn1radio Of naar de website lijn1.ntr.nl En nog een keer de stelling, bij wanbeleid met publiek geld moet de Tweede Kamer keihard ingrijpen, anders doet blijkbaar niemand het. We gaan beginnen met een van de meer genuanceerde partijen in de Tweede Kamer, kun je zeggen. De PVV-Kamerlid Harm Beertema hangt aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Hallo. Ja, ik begin maar meteen met de eerste vraag. De Amarantus-bestuurders, moeten die keihard worden aangepakt? Ja, wat, wat de PVV betreft moeten die zeker keihard worden aangepakt. Uh, wij waren ook de eerste nu aan, om aan de minister te vragen om strafrechtelijk te gaan vervolgen. Uh, helaas heeft ze er weer voor gekozen om weer een volgende onderzoekscommissie in te stellen. Nu onder leiding van de ex-politica Femke Halsema. Mm -hmm. ja, en dat, dat, dat verbaast ons eigenlijk. Hè? Het wordt een onderzoek naar een onderzoek naar een onderzoek enzovoort. En wat ons betreft zijn er uh, toch een aantal dingen gebeurd die, uh, ja, die zo laakbaar zijn ja. dat, het, uh, dat het OM erop gezet kan worden. Ja. Er moet maar... gewoon aangifte gedaan worden. Meneer Bertema, Kamerlid PVV, u kunt natuurlijk ook zelf een aangifte doen. Ja, nou ja, ik laat het eerst... Kijk, de minister is uiteindelijk eindverantwoordelijk. En ik laat het eerst even aan haar. En ja. uh, ik wil haar reactie even afwachten. Uh, waar, ik, waar ik een beetje bang voor ben, en dat is wel interessant voor u ook... is dat zij zal zeggen dat er geen aangifte gedaan zal worden... omdat ja. er niks wettelijk strafbaars gebeurd is. Als u dat al dat weet, is, nou, is, ik ga u even onderbreken, ja, maar, als u dat al ja. weet en u zegt, u heeft er al heel lang over gedaan, onderzoek na onderzoek, zegt u, waarom wacht ja. u dan? Waarom doet u niet gewoon zelf die aangifte? Nou ja, ik moet eventjes, nee, dat de, kijk, de minister is uiteindelijk politiek verantwoordelijk en we hebben met de minister hier nog niet over gesproken. Ja. Uh, ik hoop dat uh, morgen te doen, want morgen is de begroting van, uh, van, uh, de, van het onderwijs, uh, de behandeling daarvan in de plenaire zaal. Mm -hmm. En dan ga ik, daar, ga ik het daar uiteraard over hebben, maar dat is de eerste keer dat ik de minister daarop kan aanspreken. Okay. Dus dat wil ik eerst doen. Ja, en als dat, stel dat dat niks uithaalt, wat gaat u dan doen? Nou, stel dat het niks uithaalt, dan is het zo dat, dat al die bestuurders... die hebben het zo wettelijk zo dichtgetimmerd... dat ze dus volkomen legaal twee auto's per persoon leasen. Ja. Maar wat gaat u, u daar tegen doen legaal. dan? Nou, kijk, de PVV zegt nog heel lang... en dat is, dat is uh, onze politieke agenda wat het onderwijs betreft. Wij willen dat die dat die vergaande autonomie die die onderwijsbestuurders hebben... dat die ingekaderd wordt. Ja. Want het trekt op dit moment geen echte onderwijsmenten aan. Maar allerlei pasje mm -hmm. die erop uit zijn... om die belastingbetaler gewoon zoveel mogelijk te tillen. En daar moet een eind aan komen. Bij... Sorry? Daar moet een, daar een moet eind, eind aan komen. Ja, absoluut. En dat is helemaal niet zo vreselijk moeilijk. Eh, wij willen bijvoorbeeld dat die, die, die lump sum, die zak met geld... die nu van de overheid naar die scholen gaat... Ja. dat we daar gaan oormerken. Hè. Dat wil zeggen, wij willen dat 80% van het geld... daadwerkelijk besteed wordt aan de lessen... Mm -hmm. en 20% aan de overheid. Nou, okay. Dat is al zo'n ding, ja. waardoor, die, waardoor je ander soort bestuurders krijgt. Helder. Dank u wel, want u moet weer terug naar de fractievergadering. Ik ga weer terug naar de fractievergadering. Heel veel succes, okay. dank u wel. In de bus zit SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Heeft u geen fractievergadering? We zijn natuurlijk uh, blij dat u hier in de bus bent. Maar... Ja, die heb ik wat later. Uh, maar ik zal inderdaad door deze uitzending, die ik natuurlijk niet wil missen... zal ik inderdaad wat later op de fractievergadering zijn. Nou, fijn dat u in ieder geval hier bij ons in Rotterdam bent. Uh, gaat u eigenlijk aangifte doen? Nou, ik heb goed geluisterd naar het gesprek wat u net voerde... en ik ben het wel eens dat de minister de geëigende persoon is... om die aangifte te doen. Maar u stelde terecht de vraag, wat nou als zij dat niet doet? En dan vind ik het heel terecht dat wij als Tweede Kamer... Mm -hmm. met elkaar in overleg gaan, met de onderwijswoordvoerders... om te kijken of we dat sneller kunnen doen. Want ik ben het zeer eens, deze bestuurders kunnen nu niet vrij uitgaan mm -hmm. en moet op zijn minst goed uitgezocht worden... Of zij strafbare feiten hebben gepleegd. En dus dan daarvoor ook gestraft kunnen worden. En ik ben het eens dat dus zo'n commissie Halsema, die daar nou weer op wordt gezet, ja, ja is dat niet gewoon uh, vertraging. En dat gaat weer maanden duren. Maar We kun weten dat al niet zoveel. Tegenhouden. Ja, eh, zoals gezegd, morgen is de onderwijsbegroting. Daar gaan we de hele dag over onderwijs praten met minister Jet Bussemaker. En dan ga ik inderdaad voorstellen met de Tweede Kamer om te zeggen... we willen dat u deze week al veel concreter, veel sneller actie onderneemt... en niet alles wegparkeert in commissies. Ja. Um, wat denkt u zelf? Hoe kun je compleet falende bestuurders aanpakken? Nou, je kunt uh, natuurlijk kijken naar de persoonlijke aansprakelijkheid. Mm -hmm. Dat is dus de weg van het Openbaar Ministerie. Dan ga je kijken of ze echt strafbare feiten hebben gepleegd... door bijvoorbeeld uh, geld onrechtmatig uitgegeven te hebben. Hè, dus bijvoorbeeld gebruik te hebben om een huis van te kopen. Dat heb ik voorbij zien komen. Of kunstvoorwerpen. Of uh, die met die auto's, met chauffeurs. Wat uh, bedoeld geld, wat bedoeld is voor onderwijs... wat voor andere zaken besteed is. Dat is één. En twee, ik vind dat je de rol van die bestuurders... Vindt kleiner moet maken in het onderwijs. Die scholen die moeten onderwijs gaan geven... in plaats van bezig zijn met dure kantoren... en grootschalige uh, nieuwbouw te plegen... wat miljoenen kost en wat dus ook weer niet in het klaslokaal terechtkomt. Ja, maar goed, aan de andere kant, die gebouwen... ik bedoel, ik, ik zou wel op een goede school willen zitten met een mooi gebouw. Uiteraard, vanzelfsprekend. Maar Amarantus en helaas ook andere scholen, ook Zatkin, hier in Rotterdam... die hebben enorme Sorry. kantoorgebouwen aangekocht op de Zuidas... Uh, waar helemaal geen leerlingen voor waren. Ja. Dus dat was, dat, die bestuurders waren gewoon projectontwikkelaar geworden... in plaats van onderwijsbestuurder. Ja. Nou ja, dat is helemaal scheef gegroeid. Dus ik pleit voor schaalverkleiding. Kleine uh -huh. scholen met een dienstbare schoolleiding. En de minister heeft de verantwoordelijkheid over de huisvesting. En Weet je wat ik dan niet snap? Die kleine scholen, dat, dat wordt inderdaad nu geroepen van die fusies en die grote scholen. Maar eerst hebben we toch, om het maar even zo te zeggen, samen besloten als samenleving... we moeten naar die grote scholen, we moeten naar die fusies. Al die kleine school, schooltjes moeten een grote school worden. En nu gaan we weer terug van nee, dat werkt toch niet. Al die fabrieken zijn het geworden, ja. we moeten naar kleine scholen. Ja, nou ja, eerlijk gezegd, de SP heeft daar nooit voor gekozen. Maar inderdaad, Paars in mm -hmm. de jaren negentig, hè, VVD, van de A, heeft inderdaad aangezet tot schaalvergroting. Want ja. dat zou goedkoper zijn. Taken werden overgeheveld naar schoolbesturen, die erg veel macht kregen, autonomie ook wel genoemd. En de overheid leunde achterover en zei. Jullie dus het is mogen onze even... eigen schuld. Het is de schuld van de politiek van destijds... om uh, die scholen zo groot te maken en bestuurders zo machtig te maken. Ja. Even voor de duidelijkheid. Bij Amarantis is er sprake van falend bestuur. Er zijn miljoenen verdampt en vermoedelijk zelfs verrijking en fraude. Deze zaken kan je op twee manieren aanpakken. U zei het net al, via het strafrecht... Of via het civielrecht, dat kan namelijk ook. Bij woningcorporatie Vestia is het OM erbij betrokken, strafrecht dus. Daar is de financieel topman nu onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. En iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit, dus ook een Tweede Kamerlid. Maar falende bestuurders kunnen ook anders worden aangepakt, namelijk via het civielrecht. Dan gaat het bijvoorbeeld over financieel wanbeleid overdreven vastgoedtransacties, met derivaten belachelijke risico's nemen... en meer van dat soort onzin. En daar ga ik over praten met Judith van Erp, ook hier in de bus... onderzoeker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam. Mevrouw van Erp, uh, onder het grote publiek leeft het idee dat falende bestuurders nauwelijks worden aangepakt. Is dat zo? Um, nou, in de eerste plaats gebeurt er achter de schermen soms nog wel wat meer dan wij als, uh, als grote publiek zeg maar zien. Mm -hmm. Wij hebben onderzoek gedaan in elf uh, grote organisaties, zowel ondernemingen als publieke organisaties, die eigenlijk in een vergelijkbare crisis zaten als uh, Amarantus nu is. Dus allemaal uh, waar sprake was van financieel wanbeleid. En in al die organisaties zijn de bestuurders ontslagen en is een grote korting geweest op hun ontslagvergoeding, of is die ontslagvergoeding zelfs volledig achterwege gebleven. En een aantal organisaties zijn ze ook in een juridische procedure aansprakelijk gesteld. Dat betekent dat zij dan de schade die ze moet hebben veroorzaakt, of een deel mm -hmm. daarvan, uh, moeten vergoeden. En in sommige gevallen is dat ook succesvol geweest. Dus hebben die bestuurders achteraf de schade terugbetaald. Tegelijkertijd zie je dat het lang niet in alle gevallen gebeurt. Omdat zo'n procedure heel erg kostbaar is. En ontzettend veel energie uh, kost. Uh, die uh, die uh, aansprakelijkheidsadvocaten die je dan in moet huren. Behoren tot de betaalde advocaten van Nederland. Mm -hmm. Dus zo'n procedure kost jaren. En uh, ook miljoenen. En de vraag is. Is het wel in het belang van de organisatie. Om zo'n procedure te starten. De organisaties die wij hebben bestudeerd verkeerden allemaal in een diepe crisis. Ze stonden op het randje van faillissement. De banken nemen het op dat moment vaak over om faillissement te voorkomen. En alle prioriteit van de bestuurders die daar op dat moment zitten... Uh, is vooruitkijken en de organisatie redden. Ja. Uh, en niet het terugkijken en het achteraf nog bestraffen van de bestuurders. hoe graag ze dat soms ook zouden willen uit emotionele uh, en rechtvaardigheidsgevoelens. Het is niet altijd rationeel. Jasper van Dijk, Kamerlid SP. Nou, u wilt reageren? Uh, ja, want uh, we hebben ook uh. bij Hogeschool in Holland... een vergelijkbare kwestie gehad van bestuurders... die veel geld uitgaven aan zaken die niks met onderwijs te maken hadden. Toen heb ik inderdaad tegen toenmalig staatssecretaris Zelsta gezegd... kunt u uitzoeken of zij persoonlijk aansprakelijk gesteld konden worden? Het antwoord was nee, dat kan ik niet. Het enige wat ik kan doen is geld terugvorderen van de school. En niet van de bestuurder. En waarom kon dat dan niet? Omdat de persoon in het onderwijsstelsel niet aansprakelijk gesteld kon worden. Dus dat vind ik zo interessant. Ik wil uh, hier graag over uh, doorpraten tijdens de begroting. Tipam zit ook in de bus. U bent juriste bij de Erasmus Universiteit, ook betrokken bij het onderzoek. Wilt u hierop reageren? Um, ja. Um, ik weet niet precies wat de, de exacte casus is. Dus ik kan het vanaf dit moment, vanaf dit punt natuurlijk niet goed beoordelen. Uh, maar, uh, maar kunnen bestuurders persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld? Als er goede gronden zijn, kunnen bestuurders natuurlijk persoonlijk worden uh, gesteld. En wat zijn uh, dan aangesteld. goede gronden? In een civiele procedure betekent het dat een bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Uh, dat, is, dat, dat, dat is het criterium voor uh, civiele aansprakelijkstelling. Ja. Meneer Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. Het is, uh, ik hoor net uh, dat het gaat over die verrijking van de bestuurders. Dat gebeurt niet alleen bij onderwijs. Dat gebeurt ook bij gemeentes. Dat gebeurt bij uh, bouwverenigingen. Dat gebeurt vooral ja. bij ziekenhuizen. En zelfs bij de politie. Dan worden er gelden worden beschikbaar gesteld via de belastingbetaler. En die worden misbruikt voor de verrijking van de bestuurders. Ja. Nou, dus bij de criminelen is er een wet, de plukse wetgeving. Ik zou zeggen, nou, stel ze persoonlijk spakelijk en maak ze arm. Uh, Pluk ze, haal dat geld terug. Ik, ik zou ik spijt wel jaren voor. Uh, kijk, in Nederland is de wetgeving zo dat iedereen uh, onschuldig is tenzij het tegen de bewezen is. Ja. Ik zou voor bestuurders en voor politici en mensen die met publieke gelden uh, werken, zou ik de wet willen veranderen en zeggen van kijk. Bij voorbaat is een bestuurder, een politicus, mm -hmm. of noem maar op, schuldig, tenzij hij het tegendeel bewijst. Dan komt er okay. een heel ander beeld in een andere cultuur. Meneer Reinders, Want, we, gaan nou het... ge... Hoe zegt u? we gaan het even vragen. We gaan even Tipan, juristen bij de Erasmus Universiteit, antwoord laten geven op wat u zegt. Tipan. Ja, meneer stelt een wetswijziging uh, voor. Um, ik kijk nu naar, de, naar, naar Jasper. Ik, ik weet niet <laughs> hoe ver jullie uh, ja. mee bezig zijn in de onderwijssector. Volgens mij zijn we het helemaal eens... dat zo'n bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld moet kunnen worden. Maar een echte structurele oplossing is... dat je die bestuurders ook niet meer zoveel beschik beschikking geeft over zoveel geld. Ja. Oftewel kleine scholen en bescheiden taken voor het bestuur... en de overheid controleert... Al dat, die grote budgetten. Dank u wel meneer Reinders, voor uw telefoontje. Ik ga even kijken waar ik hem heb liggen. Ja, uh, Rogier van Oostrom die mailt. Het spreekt voor zich dat wanbestuurders op alle niveaus keihard moeten worden aangepakt. Maar de stelling de Tweede Kamer moet deze wanbestuurders keihard aanpakken is mijns inziens incorrect. Het is aan de rechter om te bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Door anderen kan slechts aangifte gedaan worden. Hoe een van jullie hierop reageren? Ja, naast, naast, naast dat instrument van het strafrecht is er dus de civiele aansprakelijkheid. En dat kan uh, door uh, de organisatie die de schade dus heeft geleden... als gevolg van het wanbeleid van de bestuurder worden gedaan. Maar zoals ik net al zei, zitten daar enorme kosten aan. En is het dus niet altijd ja. in het belang van het voorbestaan van de organisatie... om daar het maar geld het aan te geven. Maar als het alleen om die kosten gaat... Hè? dan ga ik even naar Jasper van Dijk, SP Tweede Kamerlid. Kan de overheid dan niet bijvoorbeeld die kosten betalen? Want het is nu toch van de zotte dat, dat, dat, er, dat ze niet worden vervolgd... omdat dat te duur is? Absoluut, eens. Dat was dus ook bij in Holland zo. Die bestuurders die graven zich in met dure advocaten. Ja. Uh, dat gebeurt nu ook bij Amarante. staat vandaag ook weer in de krant. En de overheid die moet dan inderdaad ook voor enorme budgetten uh, advocaten het openbaar ministerie in gaan huren. En dan krijg je dus de ene expertise tegenover de andere expertise. Daar gaan miljoenen heen. En dat is onderwijsgeld. Dus ik vind het zeer pijnlijk. Ik ben het eens. Je moet ze aanpakken. Inderdaad, de Tweede Kamer moet dat doen door naar de rechter te gaan, uiteraard. Um... Maar uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat die bestuurders niet meer de kans krijgen. Ja, Judith van der Erp, senior onderzoeker in Erasmus Universiteit. Ja, Jasper, je had me eigenlijk de woorden uit de mond. Want wat ik wou uh, zeggen is dat het jammer is eigenlijk dat er nu steeds wordt gesproken over het achteraf aanpakken van bestuurders. Terwijl het ja. leed al is geleden. Uh, terwijl, naar mijn gevoel, veel meer aandacht zou moeten gaan naar het voorkomen van dit soort uh, wanbeleid. En dus, uh, um, naast het beperken misschien van de bevoegdheden van bestuurders, juist heel belangrijk is om het intern toezicht in instellingen te professionaliseren. Want dat is iets wat je eigenlijk dat? in alle zaken ziet die de afgelopen jaren hebben gespeeld. Dat de raden van toezicht van publieke organisaties te dicht op de bestuurder zaten. Daar soms al heel erg lang zaten. Mm -hmm. Waardoor Vriend ze zijn. toch een soort van Maar wat moet je uh, dan doen om opbouwen. dat te veranderen? Nou, dat toezicht moet veel onafhankelijker en professioneler worden. En op dit moment is er in heel veel publieke sectoren de ontwikkeling naar governance codes. Waarbij de onafhankelijkheid van bestuurders veel beter wordt geregeld. Ja, ze moeten op? bijvoorbeeld om de paar jaar wisselen. Nou, dat zijn allemaal regels ja. die er worden gesteld aan het intern toezicht. Bijvoorbeeld dat dus om de paar jaar moeten wisselen dat ze uit verschillende, uh, uh, dat ze verschillende achtergronden moeten hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld in de onderwijsinstellingen niet allemaal uit het onderwijs komen. Mm -hmm. Maar soms ook hè, met een onafhankelijke frisse blik kijken. En regels omtrent hun uh, Is het nu uh, te veel een old boys network? Is het nu te veel loyaliteit? Zijn vriendjes? Ik weet dat jij, uh, dat jij uh, je zakken hebt gevuld, maar ik hou maar mijn mond. Want het is er ook wel leuk om samen op vakantie te gaan. Nou, of ze samen op vakantie gaan, dat hoeft niet eens. Maar wat we in ons onderzoek wel hebben gezien... is dat de interne toezichthouders, dus de raden van toezicht... soms al twintig jaar betrokken waren bij een organisatie. En daarom niet meer achteraf goed kunnen zeggen... we gaan de bestuurder aansprakelijk ja. stellen... omdat ze zelf al die tijd hebben toegekeken en meebestuurd. Dus zelf ook verantwoordelijk zijn. En dat is wel een reden, naast het financiële... om niet aansprakelijk te stellen. Ze zeggen, ja, we zijn er al die tijd bij geweest... en, en uh, wij zijn ook mede verantwoordelijk. Dus wij kunnen niet degene zijn die die procedure instelt. Ja, nou... Ik ben het... Ik vind het prachtig om intern, dus binnen de organisatie... allerlei dingen te verbeteren. Hè. Je zou ook aan de medezeggenschapsraad kunnen denken. Geeft de studenten en de docenten meer inspraak op het beleid van zo'n school. Mm -hmm. Maar laten we eerlijk zijn. Als je het hebt over zo'n enorme leerfabriek als Amarantus... met 30.000 leerlingen en een bestuur dat op de Zuidas zit in een duur kantoor... dat laat zich niet veel vertellen. Door uh, medezeggenschapsraden of, of governance codes. Hè, dus ja. dat er op papier de regels staan. Ze hebben er gewoon lak aan hebben er dan helaas, ik ben daar wat sceptisch over, zeg ik heel eerlijk. Dus je zult toch ook moeten denken ja. aan goede wettelijke maatregelen om de macht van die bestuurders. Of iets anders, in te want perken. Olaf Ulrich die komt met een idee: die twittert namelijk Naming and Shaming, een website met namen en foto's van al dit soort misbestuurders. En inclusief hun onderlinge relaties en functies. Is dat een idee? Naming en shaming? Nou ja, de Volkskrant, Volkskrant vandaag, <kijnt> pagina 3, die doet het. Inclusief foto's, Bert Molenkamp, uh, Leo Lensen uh, en hun uh, mogelijk gepleegde daden. Ja, het is, uh, het, zijn, het, het, het is natuurlijk geen echte oplossing, zeg ik heel eerlijk. De echte oplossing is goede regels maken en kleine scholen. Ja, ja oké, okay, maar die naming en shaming, ik denk het kan toch wel helpen? Het gebeurt nu en uh, ik hoop dat het helpt. Judith van Erp? Nou, de naming en shaming gebeurt al. Uh, de bestuurders die, uh, die betrokken zijn bij alle schandalen die we de afgelopen tijd hebben gezien, zijn allemaal groot in de krant gekomen. En uh, we weten dat reputatieschade uh, heel sterk afschrikt. Hè? Dus dat het voor ondernemers uh, of bestuurders heel vervelend is. Aan de andere kant. Uh, um, moet het ook wel terecht zijn en moet je ook uh, uh, goede bestuurders niet afschrikken uh, om maatregelen te nemen. Het zou heel erg jammer zijn als bestuurders uh, die professioneel zijn mm -hmm. niet meer bij een instelling willen werken... omdat er zo'n uh, groot afbreukrisico aan zit. Maar goed, als ze niks verkeerd doen, dan hoeven ze toch nergens bang voor te zijn? Nee, dat is waar. Ja, maar een beller. Mevrouw Posma. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met de Mike Posma. Hoi. Hey. Gaat u maar, stelt u uw vraag maar. Nou, Het is zo dat... Uh, dat zie je nu regelmatig met de raad van toezicht. Mm -hmm. die, uh, die er dan zit. Die, die uiteindelijk uh, ook heel verantwoordelijk is. Die wordt dan gewoon uh, teruggetrokken. Of er worden andere mensen uh, uh, neergezet. Die, die zijn dan op dat moment weer verantwoordelijk. En die andere raad van toezicht die verantwoordelijk was. Ja. Daar hoor je niks meer van. En die zijn heel vaak... Politieke figuren die dan uit de, uit de wind worden gehouden. Jasper van Dijk wil antwoord geven, want die zit uh, heftig mee te knikken. Ja, dat is uh, inderdaad maar al te vaak het geval. Uh, in dit geval echter he, zie je dat de oud-bestuurders van Amarantus... Bert Molenkamp, voorzitter College van Bestuur... en uh, Koos Jansen, voorzitter Raad van Toezicht, zijn allebei al weg... Uh, dat daarvan wel wordt onderzocht... dus in hoeverre zij aansprakelijk zijn voor het wanbeleid van destijds. Ja. Dank u wel, mevrouw Posma. Is het helder zo? U bent. Ja, weg. ik hoop dat het ook gebeurt met de DSB-bank. Ook dat, die raad van toezicht. Ja. Want zo, ja. Ik moet het nog zien. Judith van Erk? Ja, dat is een heel andere situatie, denk ik. Dus het is moeilijk om dat te vergelijken met deze. Oké, okay, dankjewel mevrouw Posma. Um, toch even terug naar die, naar die persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik ken nogal wat mensen die nou ja, allerlei bestuursfuncties hebben... in kleine organisaties, in grote organisaties. Ik heb toch vaak eens het idee dat als mensen een bestuurslidmaatschap aanvaarden... inderdaad een soort houding hebben van... Oh, dat is wel fijn, dat is leuk, en ik doe er iets bij. En als het puntje een paadje komt, ben ik toch nergens verantwoordelijk voor... Ja, dat is dus inderdaad het systeem zoals de politiek het heeft gecreëerd vanaf de jaren 90. Bewust het op afstand zetten van onderwijs, gezondheidszorg, woningcorporaties. En de bestuurders die werden een soort zonnekoning. Eh, die werden dus ook niet meer gecontroleerd door de school of uh, de instelling. Maar door de raad van toezicht. En daarvan zei u ook al terecht. Dat zijn vaak bevriende mensen. We zitten jarenlang met elkaar uh, aan tafel. En dan ga je elkaar dus ook niet meer aanspreken. Dan kun je zeggen, nou die cultuur moet veranderen. Maar dat is verdraaid lastig. Dus ik zou zeggen, je moet goede wettelijke kaders maken. Ja. En zou je ook niet besturen moeten verplichten om actie te ondernemen bij wanbeleid? Dus nieuwe besturen. Dat je die verplicht om actie te ondernemen tegen dat oude bestuur, Judith van Erp. Ja, wederom kom je dan weer op het probleem van, uh, dat die bestuurders de organisatie moeten redden. En dus alles in het werk stellen om het voortbestaan te garanderen en niet willen terugkijken. Ja. Uh, en daar hele hoge kosten bij te maken. En weer hebben we het dan over het achteraf repareren van zaken die fout zijn gegaan. Ja, maar dus dat zegt u wel. Maar aan de andere meer... kant, want, bent u, als u, want u noemt het een paar keer, bent u tegen achteraf repareren? Nou, ik denk uh, als je uh, iets kan doen om dit soort wanbeleid te voorkomen, dan uh, hoef je niet meer achteraf te repareren. Maar goed, als, ja, maar als er heel veel mensen op straat staan, hun baan verliezen, ja. uh, door echt onder lijden, financieel onder lijden, ja. op alle andere mogelijke manieren lijden, dan wil ik soms ook gerechtigheid. Dus dat is wel leuk, alleen dat vooraf. Maar achteraf moet toch ook. Jasper, jij knikt, je bent het met me eens. Natuurlijk, natuurlijk. Kijk, als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan moeten die bestraft worden. En dan kun je niet zeggen, ja, dat was vorig jaar, dus daar kijken we niet meer naar. Ja. Misschien moet je ook naar andere um, organen kijken, hè, die hier een rol spelen. Wat dacht je van de inspectie? Die heeft ook zitten ja, slapen. heel goed. Uh, het ministerie zelf, hè, uh, heeft het, de minister destijds van Bijsterveld, was op de hoogte... Van uh -huh. het wanbeleid bij Amarantus. Ze heeft toen een interim manager aangesteld. Allemaal prima. Maar zij bleef buiten schot. Ik wil ook vragen: morgen aan de minister van Onderwijs: in hoeverre was u verantwoordelijk voor dit wanbeleid? Zij is toch minister van Onderwijs? Ja. Tipam, juriste bij de Erasmus, u wilt ook reageren. Ik wil op Jasper reageren. Het klopt wat hij zegt, als er strafbare feiten zijn... dan kun je een bestuurder ook heel erg succesvol aansprakelijk stellen. Civiel aansprakelijk stellen. Um, dat is ten alle tijden mogelijk en dat, dat zou je dan dus ook moeten doen. Dat is een signaalwerking die je kunt bewerken. Uh, maar, ik hoor een maar bij u. Nee, ik hoor... Ik hoor nee hoor, Nee, absoluut, oh, okay. nee, absoluut geen maar. We hebben in ons onderzoek hebben we juist uh, een aantal cases gevonden... waarin die signaalwerking ja. wel heel erg belangrijk is... En bij, uh, bij een strafbaar feit is het evident dat de bestuurder... En is er politiek ook voor dat? En heeft de politiek ook gefaald in uw onderzoek? Ik bedoel. Heeft u daar ook naar gekeken? Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Uh, maar een ander aspect wat ik misschien nog even wil uh, noemen, is de rol van de accountant. Want die is eigenlijk degene die de interne toezichthouder voert met informatie. De accountant ja. controleert de boeken van een organisatie en die moet vaststellen, uh, hier is iets niet in orde, hier worden te grote risico's genomen die niet goed zijn afgedekt. En die moet daarover de Raad van Toezicht informeren. Dus zo'n toezichthouder die vaart eigenlijk op de informatie van de accountant. En gebeurt dat onvoldoende? En in dit geval van Amarantus is in ieder geval uit het rapport duidelijk geworden dat de accountant te veel naar de korte termijn keek ja niet naar de continuïteit en de duurzaamheid van de ja. organisatie. Nou is mijn ervaring, nemen. nogmaals als ik kijk naar de mensen, besturen die ik ken... dat een accountant vaak ook gewoon een soort loopjongetje is van de bestuurders. Ja, dat zou heel ernstig zijn als dat zo zou zijn. Want dat is absoluut niet de rol die de accountant zou moeten hebben. Die moet heel diepgaand onderzoeken. Maar in de praktijk heeft hij die, die rol soms wel, Jasper? Ja, dat is buitengewoon ernstig inderdaad. Die moet natuurlijk ten alle tijde onafhankelijk zijn. Evenals de Raad van Toezicht. Maar wat lazen we dan bij Amarantus? Dat het bestuur van Amarantus zei... Zet nou maar je handtekening, want anders krijgen we volgend jaar geen geld meer van het ministerie. En dan knarsetandend ging men elke keer weer akkoord met enorme begrotingen om verkeerde dingen mee te doen. Dus het wordt tijd voor verandering. Judith? Ja, dat is natuurlijk ook een rol die een onderwijsinspectie en een ministerie goed kunnen hebben in de controle. Uh, criteria stellen aan het accountantsonderzoek en daar uh, uh, goed kennis van nemen en uh, kritische vragen over stellen. Jeroen Verzuil, die mailt, is het niet gewoon mogelijk om de gegevens openbaar te maken? Dus hoeveel wordt er verdiend? Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden? Jasper? Kun je de vraag herhalen? Is het niet gewoon mogelijk om de gegevens openbaar te ja. maken? Dus hoeveel wordt er verdiend? Wat nou, zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden? Absoluut, dat gebeurt ook al. Hè. We hebben de, de topinkomens, de balken en de norm, dat wordt openbaar gemaakt. En, dat is echt een verbetering, als die bestuurders meer verdienen dan de minister-president, dan kunnen we dat geld ook nu. Op de persoon terugverhalen. en niet meer via de instelling. Dus dat okay. is al echt een verbetering. Ik eindig met een tweet van Erik Jan. Die zegt. PvW staat voor veel geschreeuw en weinig wol. Waarom ze geen aangifte doen? Het zijn scheidlu scheidluisters. Dat zijn alle politici. Dus ik zou zeggen. Jasper van Dijk, doe aangifte. Ja, ik voel me niet aangesproken. <laughs> Dankjewel, luisteraars. Morgen zijn we er weer. Fijne dag. Vanmiddag. In Villa VPRO. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van focus. Wij hebben Mickey weggeplukt bij de cultuurredactie van Nieuwsuur, waar ze de rechterhand was van Tonko Dop. Dat soort mensen. Ja, ik dacht dat je bij knopen in je zakdoek werkte. Dit de laatste weken. Dus nee? we gaan maximaal haar ervaring hier inzetten. Want nou, zij ervaring, kunnen wel een beetje professionele ze... inbreng gebruiken. Geluid loopt. Iets na half vier in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.